5 Uur. Het NOS-journaal. Dick Terhark. Rajonhoofden vinden elf stedentocht ijs nog niet dik genoeg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 is het ijs de afgelopen nacht zelfs dunner geworden. Daar is nog 3 à 4 centimeter over. Het ijs is daar dan ook voor schaatsers afgesloten. Een alternatieve route over de flussen is denkbaar... maar ook daar is het ijs met 10 centimeter nog niet dik genoeg. Op de A2 tussen Vinkenveen en de tunnel bij Leidse Rijn gaat de maximumsnelheid snelheid voorlopig niet omhoog. Minister Schultz ziet af van een verhoging naar 130 km per uur op verzoek van de Tweede Kamer. Die wil niet dat de snelheid omhoog gaat op wegen waar eerst moet worden geïnvesteerd in maatregelen om de luchtkwaliteit te verbeteren. De Kamer had Schulz ook gevraagd de wegen eerst veilig te maken voordat er harder mag worden gereden. Dat deel van het verzoek is Schulz nog aan het bestuderen. De Tweede Kamer wil paal en perk stellen aan de bijverdiensten van burgemeesters en commissarissen van de Koningin. Nu mogen ze nog onbeperkt bijverdienen, maar de Kamer wil dat daar een eind aan komt. Na een voorstel van de Partij van de Arbeid heeft minister Spies van Binnenlandse Zaken gezegd dat ze de wettelijke mogelijkheden gaat bekijken. CDA, D66 en SP steunen het PVDA-plan.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 De Poolse ambassade is kwaad over het initiatief van de PVV en stapt naar de nationale ombudsman. Ook GroenLinks ziet niets in de site. Volgens de partij heeft de PVV weer een speeltje bij door Oost-Europeanen te bombarderen tot nieuwe vijanden. Minister Kam vindt het meldpunt een zaak van de PVV. De fractie mag dat beslissen, ook als de Poolse ambassadeur daar niet blij mee is, zegt de minister. Het moet aantrekkelijker worden om te investeren in ziekenhuizen. Minister Schippers van Volksgezondheid stuurt daarover morgen... een wetsvoorstel naar de Tweede Kamer. Volgens Schippers gaat ze door private investeringen de kwaliteit omhoog... tegen een lagere prijs en worden ziekenhuizen minder afhankelijk van banken. Met de deelname van investeringsmaatschappijen en pensioenfondsen... moet de zorg weer een markt worden, vindt Schippers. Aandeelhouders krijgen door de nieuwe wet ook zeggenschap... over het ziekenhuisbeleid. Na ruim 20 jaar boeren hebben Russische wetenschappers onder het Zuidpoolijs een reuzenmeer bereikt. Het zogeheten Vostokmeer lag miljoenen jaren onder het kilometersdikke ijslaag. Daardoor is het ecosysteem niet aangetast en kon de natuur zijn gang gaan. De onderzoekers hopen dat ze in het meer micro-organismen vinden. Ook denken ze meer te weten te komen over klimaatverandering. Onder de kilometersdikke ijslaag is het meer gevuld met vloeibaar water dat verwarmd wordt door de aarde. De laatste veteraan van de Eerste Wereldoorlog, Florence Green, is overleden. Ze zou over twee weken 111 zijn geworden. Green was geen actieve deelnemster aan de strijd. Ze werkte als z'n voor officieren. Toch werd ze officieel erkend als veteraan... omdat ze in het laatste oorlogsjaar 1918 dienst had genomen bij de Britse luchtmacht. Nu Florence Green is overleden, is er voor zover bekend niemand meer in leven... die in de Eerste Wereldoorlog heeft gevochten. In de Somalische hoofdstad Mogadishu zijn bij een bomaanslag zeker zes mensen om het leven gekomen. Een zelfmoordterrorist reed met zijn auto vol explosieven het café van een hotel binnen. Het hotel wordt vaak bezocht door Somalische politici. In 2010 werd het hotel in Mogadishu ook al aangevallen door militanten. Toen vielen tientallen doden. Jorrit Bergsma is de Nederlandse kampioen schaatsen op natuureis geworden. Op het ijs bij Emmen kwam hij na 100 kilometer als enige over de finish. Twee jaar geleden uh, werd de Vries Bergsma ook al Nederlands kampioen. Achter Bergsma werd Simon Schouten de tweede. Bij de vrouwen wilde eerder vandaag Yvonne Spicht. Ook zij kwam alleen over de finish. Tweede werd Rikst Meijer. Het weer vanavond en vannacht wisselend bewolkt, maar minimumtemperatuur rond min 8 graden bij een zwakke tot matige noordoostenwind. Morgen vanuit het noorden bewolking en soms wat lichte sneeuw. Vrijdag en zaterdag flinke zonnige periode, overdag min 2 graden in de nachten lokaal min 10. Zondag volgt een dooi aanval. ANUB ah, Verkeersinformatie. Er staan op dit moment 20 files bij elkaar 70 kilometer. Niet ongebruikelijk voor dit tijdstip. De echte problemen die zien we nu op de A7 in het noorden van het land. De Duitse grens richting Groningen. De weg is helemaal dicht tussen Scheemda en Noordbroek na een ongeluk. Bij Rotterdam is zojuist een ongeluk gebeurd op de A16 van Breda naar Rotterdam. Voor de afrit Rotterdam Centrum staat 4 kilometer file. Twee rijstroken zijn dicht. Dat is allemaal op de parallelbaan. Op de A50 van Apeldoorn naar Arnhem staat een hele lange file... tussen de afrit Hoenderloo en Knoopend Waterberg, 9 kilometer. Is daar een vrachtwagen gekanteld. Twee van de drie rijstroken zijn dicht. Het opruimen het bergen gaat nog een groot deel van de dag duren. Waarschijnlijk zijn vanavond laat pas de rijstroken open bij Knopend Waterberg. Het verkeer van Apeldoorn naar Arnhem kan dus beter omrijden via Ede... over de A1, A30 en de A12. Radio 1, het Elfsterentochtjournaal. Mochten de rayonhoofden vanavond nou besluiten dat de tocht er dit weekend nog niet komt, niet getreurd. De winter keert volgende week na een driedaagse onderbreking terug in ons land. Vanaf volgende week woensdag komen we opnieuw in een noordoostelijke stroming met koude vrieslucht terecht. Waarbij de temperatuur zowel overdag als s'nachts onder nul blijft. Slapen bij het parcours is niet goedkoop. Particulieren in Leeuwarden bieden op Marktplaats een slaapplek aan... voor 175 euro in een hal op een industrieterrein. Voor maar 70 euro kun je de nacht doorbrengen op een luchtbed. Daar zit dan wel bij inbegrepen een handdoek, een douche en een ontbijtje. Elfstedeschaatsers die rond de datum van de tocht bij de KLM... een vliegreis hadden geboekt, kunnen deze gratis omboeken. De regeling geldt alleen voor mensen... met een geldig startbewijs voor de Elfstedentocht. Jochem van Drimmelen van de KLM legt uit hoe het bedrijf op dat idee kwam. Ik werd getriggerd door een post op Facebook waarin iemand aangaf dat hij behoezenkrijzen wilde, waarschijnlijk precies op de dag dat er al steeds toch gereden wordt. Ik kon het probleem heel goed voorstellen. We zijn op zoek gegaan naar een manier om mensen in een vergelijkbare situatie eh, te kunnen helpen hiermee. Wat te doen als de tocht op zondag wordt verreden? Daar breken de kerken zich het hoofd over. Het bist om Groningen-Leeuwarden komt met het idee om de kerkklokken te luiden... als de wedstrijdrijders eraan komen. Daar zijn ze. Ook de Protestantse kerk roept de Friese kerken op iets met de tocht te doen. Al is het maar het aanbieden van warme chocolademelk. Als komende vrijdag de tocht plaatsvindt, is Nederland massaal schoolziek. Want liefst 40 neemt dat... Dan een snipperdag, zo blijkt uit onderzoek van De Nationale Vacaturebank.nl. 1 op de 10 werknemers reist naar Friesland af, de rest kruipt voor de televisie. En van degene die wel gaan werken, zegt 1 op de 10 daar toch de wedstrijd te gaan volgen. Tot zover dit Elfsteden. Wij melden ons weer over een uurtje.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 NOS Radio 1-journal met Tim Overdijk en Lucella Carrasso. 8 over 5, goedemiddag. Zo direct minister Kamp van Sociale Zaken over de armoedeval van alleenstaande ouders die vanuit de bijstand gaan werken. Hij wil daar wat aan doen. Stel dat het ijs in Friesland er over een paar dagen klaar voor is... dan is er natuurlijk altijd nog wel de kwestie van de openbare orde en veiligheid. De burgemeester van Leeuwarden is daarvoor verantwoordelijk... als voorzitter van de veiligheidsregio. Dat is Vert Kronen. Goedemiddag, meneer Kroonen. Goedemiddag. Is Friesland er op dat gebied klaar voor? Ja, uh, we zijn natuurlijk continu bezig en er zijn uh, draaiboeken... en er zijn vooral heel veel mensen nu al in de slag vanaf maandag... om het allemaal voor te bereiden. Dus uh, van politie, brandweer... Defensie zit ik nu toevallig bij. Uh, EHBO, GGD. dus Iedereen is hard bezig. En de gemeentes. Ja, en ik begrijp dat u ook overleg heeft daarover met het ministerie van Veiligheid en Justitie. Ja, we hebben natuurlijk veel landelijke ondersteuning. Zowel uh, krijgen we feitelijk heel veel ondersteuning, bijvoorbeeld politiemensen uit heel Nederland. Maar ook uh, moet in de rest van het land uh, iedereen natuurlijk ook weten wat er gebeurt. Want we roepen iedereen vooral op. Informeer je goed voor je naartoe komt en weet waar je naartoe wil. Ik ga niet rondzwerven in de provincie, maar kijk van tevoren op de sites. Nou, dat is allemaal landelijke coördinatie. Ook natuurlijk met de openbaar vervoerbedrijven. Ja, want komen er extra treinen bijvoorbeeld? Ja, er komen heel veel extra treinen. En uh, uh, in het weekend zelfs vier keer normaal en door de week drie keer normaal. Dat er echt heel veel mensen binnen kunnen. Uh, maar daar moeten mensen ook goed op de aanwijzingen letten, op de woorden letten, goed volgen wat er geadviseerd wordt. Ja, en hoe gaat het uiteindelijk met de besluitvorming? Hè? Want de vereniging stelt of het ijs dik genoeg is. Uh, wie besluit dan uiteindelijk of het toch doorgaat of het ook aan de wal verantwoordelijk is? Wie heeft nou het laatste woord? Nou, we doen het samen. Hè? Dus de, de vereniging gaat natuurlijk eerst bepalen: uh, is het uh, ijs sterk genoeg? En is de vereniging ervoor klaar ook met de begeleiding en alles? Vervolgens beslissen we samen of ook eh, buiten het ijs alles goed is. Dus of de, of de veiligheid, verkeersaanvoer of dat goed georganiseerd is. En daar ben ik de eindverantwoordelijke voor. Dan hebt u dus maar het laatste woord. We doen we het gewoon samen. Hè, natuurlijk. Do dus dat maar uiteindelijk, uiteindelijk, uiteindelijk hebt u dan het laatste woord. Het laatste woord. Ja, wat is het laatste woord? We doen het gewoon samen. Nou, als, nou, het blijkt, woord. als blijkt dat er te veel mensen naartoe komen... als blijkt dat de omstandigheden van het weer... ijsel, bijvoorbeeld, waar Gerrit Hiemstra het over had... Uh, het gevaarlijk maakt voor mensen om daar naartoe te komen, om daar te zijn... is dat dan een overweging om te zeggen... oké, okay, het ijs is misschien sterk genoeg, maar omwille van de veiligheid... de beheersbaarheid van al die mensen die gaan komen... er wordt gesproken over 2 miljoen mensen... kunt u dan zeggen, het gaat niet door? Ja, maar dan zal de vereniging zelf ook zeggen, hè, want dan doen we het ook echt allemaal samen met de, met de vereniging, met voorzitter Wiebe Wieling. Dat we dat samen zeggen, want dan, dan, dat hij, hij zal dan ook zeggen, in zo'n geval is het niet verantwoord. Maar we het ook op heel veel zijn voorbereid en ook precies weten van waar de grenzen liggen, wat we aan kunnen en wat niet. Maar natuurlijk, je moet het altijd 48 uur van tevoren uiterlijk bekendmaken. Uh, ja, dan weet je nooit alles zeker. Maar risicobeperking is wat hier wel voorop staat. Waar ligt de grens? Is er een moment dat u zegt, Friesland gaat op slot, er kunnen niet meer mensen bij? Nee, ik ben misschien wel de enige die daar niet aan meedoet... ...van of het nou 1, 2 miljoen mensen zijn of 800.000 of 1,6. hangt namelijk ook helemaal vanaf niet alleen wat voor weer het is... ...maar ook hoe gedragen mensen zich. Als mensen zich verspreiden en ook goed de aanwijzingen opvolgen... ...dan kunnen er veel meer mensen in. En als iedereen op hetzelfde plekje wil gaan staan op hetzelfde moment... ...want dan gaan we misschien lokaal wegen afsluiten. Nou, het zijn dat soort uh, afwegingen waardoor je nooit precies weet... ...hoeveel mensen er zullen kunnen, komen of willen komen. Heel veel mensen, ook Friesen zeggen, thuis voor het scherm zie ik het veel beter... Ook de spreiding over de dag is natuurlijk heel belangrijk. Dus uh, we er zijn, zijn veel voorbereid. Er zijn natuurlijk ook uh, economische motieven. Hè? Want uh, er zijn allerlei berekeningen. Het kan echt miljoenen, miljoenen, miljoenen opleveren uh, voor Friesland. Honderden miljoenen. Is er wat dat betreft druk op de vereniging Steden om het toch maar door te laten gaan dat dit goed voor Friesland is? Nee, absoluut niet. Want als er dus één... Een uh, Groot feest in de wereld is wat niet commercieel is, is wel de toch? Uh, maar er wordt wel aan verdiend les. voor Friesland. Nou, niet door de Elfstedevereniging. Nee, nee, nee, nee maar Friesland wel. Nee, maar daarom zeg ik het expres. Dit is een groot verschil met bijvoorbeeld wereldkampioenschappen, voetbal of wat anders, waar je, waarin de commercie er aan alle kanten van druipt. Dit is nou echt een feest met ongelooflijk veel vrijwilligers, waarvan ook iedereen weet, het moet een feest blijven, een sportief feest, en, een, en alle opzichten een feest. Natuurlijk is het goed als mensen er ook aan verdienen, maar bijvoorbeeld reclameuitingen doen we niet. Uh, ook in de vergunning is geregeld dat dat niet uit de hand mag lopen. Dus daarmee is het ook wel natuurlijk een hele goede uitstraling... voor de cultuur en, en voor de economie van, uh, van Friesland. Maar dat staat niet voorop. Uh, zit u er vanavond bij, bij de Rijonhoofden? Nee, dat is natuurlijk een duidelijke scheiding. De rayonhoofden vergaderen vanavond, maar we hebben natuurlijk hele korte lijnen... omdat we natuurlijk heel veel dingen elkaar nodig hebben. Dus uh, uh, dit nou, niet veel. Als we er nou even een fles Berenburger op zetten, uh, gaat het door of niet? Het gaat door, alleen ik weet niet wanneer. <laughs> 2012? Uh, dat, uh, ja, wie weet. Oké. Okay. Nee, maar ik, ik begrijp de strikvragen, maar uh, dat is nu de juiste uh, Ja, belangrijk ik snap het ook, het, uh, meneer Kronen. U weet het goed. ook nog niet zeker, hè? Zo is het. Zo is het. Succes, ja. hopelijk slaapt u okay. nog een paar uurtjes de komende week. Ja, we zijn goed voorbereid. Dag. Okay. Niet, zo, niet zo streng zijn voor meneer Krono Want het zijn uiteindelijk de rayonhoofden die het precies weten. En die gaan vanavond dus bijeenkomen om te kijken of er een tocht gehouden kan worden. En elke centimeter wordt geteld. Sprokkelen en sprokkelen om die vrijste dikte van 15 centimeter te halen. Verslaggever Rien Kamer is in Leeuwarden waar straks die rayonhoofden bijeenkomen. Eh, Rink, eh, schetst voor ons eens even een totaalbeeld van de ijsdiktes van de tocht. Hoe staat het ervoor? Dat, dat zal ik proberen, Tim. Want de redactie heeft weer alle 22 uh, rayons gebeld vandaag. En uh, ja, hoe staat het ervoor om positief te beginnen? En dat lijstje is uh, vrij uh, kort. Bij uh, Bartlehiem is een stukje van 15 centimeter gemeten. Maar ook grote delen slechts 9 centimeter. Bij de Galamaardammen is 15 centimeter aangetroffen, maar ook 12. En uh, ja, dan heb je Stavoren. 10 tot 14 centimeter, hinderlopen, 13 tot 14 centimeter. Dat zijn wel de dikste stukken hoor, op de route. Ja. En als het dan gaat om de uh, plekken waar het veel minder goed is... ja, die lijst is toch nog steeds een stuk langer. Dan begin ik bijvoorbeeld bij Sneek. Ik kan me herinneren in 1997, toen uh, de tocht voor het laatst werd verreden... was Sneek ook een probleem. Daar ligt nu 6 tot 10 centimeter. Balk waar het gisteren de uh, hele dag over ging, de grondmei heeft daar 10 tot 12 centimeter gemeten. Dat klinkt heel positief, maar de luts waar het dan nog steeds om gaat is uh, uh, gedeeltelijk afgesloten voor schaatsers. Daar mag dus helemaal niet geschaatst worden, is te dun. En er wordt gesproken, ook gisteren al de hele dag, over die alternatieve route over de flussen. Die is nog maar 10 centimeter, dus ook nog niet dik, dik genoeg. Dat is, oh, je... dat is een lange lijst. Marcel, we kunnen nog even doorgaan. Ik ben, een, ik ben het meeschrijven, dat hoeft niet, want in een live blog op onze site nos.nl wordt het allemaal keurig bijgehouden. Als je even kijkt naar die probleemplekken, Rienke. Ja. Zou het dan denkbaar zijn dat de vereniging met minder dan die vereiste 15 centimeter genoegen neemt? Nou, dat, dat vraag ik me af. Als ik even terugdenk aan 1997, aan Sneek... Dat, dat was eigenlijk het enige grote probleem toen. Toen is toch gezegd, we gaan over twee dagen schaatsen... en desnoods zetten we daar wel uh, bussen in. Maar toen was het grootste deel van de route wel 15 centimeter. Het is nog altijd zo, ik heb het hier vanmiddag nog nagevraagd... het is officieel zo dat de ijsvloer er moet liggen... voordat er een tocht wordt uitgeschreven. Dus die 15 centimeter, daar houden ze formeel nog aan vast. In 1997 dus ook wel op Sneek na. Ja, het is 2012, de druk, als je ook hier kijkt in het hotel hoeveel media er alweer is. De druk is natuurlijk uh, groot. Dus uh, het is even de vraag of ze, ze daar uh, aan vasthouden. Maar formeel is het zo: de vloer moet er eerst liggen en dan wordt de tocht uitgeschreven. Nou ja, ik, je ziet het en je ziet het op NOS.nl: uh, het is op heel veel plekken nog lang geen 15 centimeter. Nou goed, rinkamer, dankjewel vanuit de Leeuwarden. Bankstellen, design-eettafels of een eenvoudig tv-kastje. Veel meubelwinkels zien de omzet dalen, maar er zijn ook uitzonderingen. <zellige> Eerst krijgt u verkeersinformatie, Wijnandswaan bij de ANWB. De twee grootste problemen in deze spits die zitten in het noorden en midden van het land. Op de A7, Duitse grens richting Groningen, is een flink ongeluk gebeurd. De A7 is dicht tussen Scheemda en Noordsbroek. De trouwmelikopter is daar net geland. Op de Veluwe, op de A50, van Apeldoorn naar Arnhem, voorknopend Waterberg, 10 kilometer... is daar een vrachtwagen gekanteld, geladen met 25 ton hout. Twee van de drie rijstroken zijn dicht... Omrijden kan het beste via Ede en dat kan over de A1, de A30 en de A12. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lucella Carrasso en Tim Overdik. Alleenstaande ouders die vanuit hun uitkering gaan werken... gaan er straks financieel op vooruit. Dat blijkt uit plannen van minister Kamp voor de zogenoemde kindregelingen. Het kabinet al, had al eerder aangekondigd dat het aantal regelingen fors wordt beperkt. Vorig jaar waren er nog twaalf, daarvan blijven er vier over. Minister Kamp, goedemiddag. Dag meneer Overdijk. Hadden we het te ingewikkeld gemaakt tot nu toe met al die regelingen? Ja, het is in de loop van de jaren gegroeid. Allemaal met de beste bedoelingen. Maar op een gegeven moment hadden we twaalf regelingen... waarbij er gesubsidieerd werd richting ouders die kinderen hebben. En soms werkten die regelingen elkaar zelfs tegen. Vanwege een bepaalde regeling kreeg je meer geld als je meer verdiende. En een andere regeling kreeg je juist minder geld als je meer verdiende. Ja, Dat heft aan elkaar op en dan hebben die regelingen op zichzelf geen zin meer. Maar ja, wat verandert nu precies voor alleenstaande ouders met een uitkering? Dat is het tweede aspect. We hebben dus niet alleen het aantal kindregelingen teruggebracht van 12 naar 4 met ingang van het jaar 2014. Maar gelijktijdig gaan we met ingang van het jaar 2014 de armoedeval voor alleenstaande ouders wegnemen. Ben je nu een alleenstaande ouder en heb je een bijstandsuitkering en je gaat vanuit die uitkering 4 dagen in de week werken. En dat is voor een alleenstaande ouder iets wat in de praktijk het meeste voorkomt. Als je dat gaat doen, eind van het jaar heb je 1000 euro minder inkomen. En dat is natuurlijk gek, als je met een uitkering thuis blijft, dat je dan duizend uh, euro netto meer hebt dan als je vier dagen in de week gaat werken. Dus, dus wat we er nu van gaan maken is dat je in zo'n geval er niet op achteruit gaat, maar 400 euro per jaar netto erop vooruit gaat. En ga je op een gegeven moment uh, meer werken, vijf dagen in de week, dan ga je er zelfs dus uh, 2200 euro netto per jaar op vooruit. Dus dan gaat er meer geld uitgegeven worden. Waar gaat dat ten koste van? Dorf, we, we doen dat met verschuivingen. Dus we hebben uh, die twaalf regelingen uh, en daar gaan we verschuivingen aanbrengen. En we zorgen dat er minder regelingen zijn en dat de armoedeval wordt opgelost. En per saldo is het zo dat uh, het geen geld kost. Helemaal niet. Het gaat niet ten koste van part-timers bijvoorbeeld die aan de slag gaan of mensen die... ...andere regelingen daarop vertrouwden en dat nu niet meer kunnen krijgen... ...omdat u van twaalf naar vier regelingen gaat? Ja, het is altijd zo dat er uh, bepaalde... Uh, ...als de een wat meer krijgt, krijgt de ander wat minder. Maar hoe dat precies uitpakt, dat brengen we ieder jaar in augustus in beeld... ...als we de nieuwe begroting uh, opmaken. Dat is nog niet berekend dan? Uh, nee, dat, dat doen we al, omdat er altijd heel veel verschillende regelingen zijn met inkomenseffecten. Dus u sluit nu uit dat mensen die konden terugvallen op een regeling... Uh, ...er wel degelijk op achteruit gaan? Omdat we die regelingen nu uh, gaan veranderen en ook die armoedeval gaan aanpakken met ingang van het jaar 2014. En dat betekent nog twee keer uh, gaan we dus de begroting opstellen. Eerst de begroting 2013 en dan in augustus volgend jaar de begroting 2014. En dan kijken we wat zijn de effecten voor, uh, voor mensen van de verschillende inkomensgroepen. Voor, uh, voor wat betreft deze maatregel, maar er zijn nog tientallen andere maatregelen. En dan gaan we al die effecten op een rijtje zetten en dan gaan we kijken wat de uitkomsten zijn... en dan gaan we daar ook in corrigeren als dat nodig is. En de uitkomst is ook dat dit ook wel degelijk een van die bezuinigingsmaatregelen zijn die dit kabinet voorstaat? Er zijn bezuinigingen op het punt van de kindregelingen. We hadden uh, in het begin van deze kabinetsperiode in totaal... 10 miljard euro wat er uitgegeven werd aan kindregelingen. Er zou een groei zijn in deze kabinetsperiode als we niet zouden doen naar 11 miljard. Wij brengen dat terug naar 9 miljard. Maar dat staat los van dit voorstel wat ik nu doe. Dit voorstel om de armoedeval op te lossen voor alleenstaande ouders. En het aantal kindregelingen in aantal terug te brengen. Dat pakt ook zichzelf budgetair neutraal uit. Waarom pas in 2014? Omdat het ingewikkeld is om dit allemaal in goede banen te leiden. Als je regelingen afschaft dan uh, moet er een andere regeling weer wat uh, verhoogd worden. Soms kan een regeling helemaal vervallen, maar dan kun je een andere regeling een compensatie treffen. Soms is er geen co uh, compensatie uh, mogelijk. Dat moeten we nog precies in detail allemaal uitwerken, hoe we dat gaan doen. En daar hebben we dus enige tijd voor nodig, vandaar dat het pas in 2014 ingaat. Een ingewikkelde berekening. De brief is naar de Kamer. Ongetwijfeld daar veel vragen over aan uw Kamp. Hartelijk dank. Dank u, meneer Overdieken. Voor het vijfde achtereenvolgende volgende jaar hebben de woonwinkels hun omzet zien dalen. Vooral het laatste kwartaal van 2011 was dramatisch... toen de verkopen 7,5% lager lagen dan in datzelfde kwartaal een jaar eerder. Er zijn natuurlijk wel uitzonderingen, want bij een woonwinkel in Zutphen... kunnen ze de vraag naar vier zitsbanken, salontafels, kasten en bedden bijna niet aan. Of u nou houdt van een modern interieur of van eigen tijdskastiek... Of heel hip, of heel veel kleur. Het maakt niet uit. Hans-Jaap Eierkamp. Het gaat niet zo goed in die woonsector, maar er zijn natuurlijk altijd uitzonderingen. Want uh, u heeft afgelopen jaar behoorlijk geplust. Hoe kan dat? Wij zijn, uh, wij zijn een actief bedrijf, een echt familiebedrijf, die al 85 jaar aan de weg timmeren. Maakt dat nou echt het verschil, familiebedrijf? Uh, ik denk wel dat dat een belangrijk verschil is. Je roots zijn veel dieper. Je doet het veel meer met mensen die al veel langer bij je, bij je werken. De, de, de passie en het hart in het bedrijf is gewoon groter. Als wij met elkaar feest vieren, vieren we ook met elkaar feest. En als we met elkaar de schouders eronder moeten zetten, dan zetten we met elkaar de schouders eronder. Kijk, het afgelopen jaar hebben we bijvoorbeeld jubilea gevierd. Zelfs 25-jarige, 25 jaar, 25 jaar, 40 jaar jubilea. Ja, dat zijn natuurlijk jubilarissen die echt behoren tot de ankers van je bedrijf. En dat zijn mensen die hebben hart voor de zaak. Die hebben absoluut hart voor het bedrijf, ja. Zijn jullie een soort... Uh, die Zweedse meubelgigant, die is natuurlijk heel groot. Zijn jullie de kleinere variant daarvan? Nou, dat zou je wel zo kunnen zeggen. Alleen net even in een soort ander soort marktgebied. Kijk, ik zeg altijd, in Nederland kun je globaal de samenleving uh, delen door tweeën. De ene helft, die koopt wel eens wat misschien bij de Zweedse woonwarenhuisgigant. De andere helft, die zoekt een mooi woonmerk. Die zoekt beleving, die wil ook graag geholpen worden in een winkel. Die wil ook graag interieuradvies. Nou, dat is de doelgroep waar wij ons op richten. En nu, op dit moment, rijden er 10 vrachtauto's voor nu door het land... om meubels uh, af te leveren? Uh, u kunt zich voorstellen, als het uh, de maand voor de kerst is... dan rijden er wel 15 vrachtauto's door het land. Op dit moment 10 auto's. Heel veel klanten hebben natuurlijk voor de kerst al hun... Uh, hun ja. meubelen bezorgd. Nee, voor de kerst, die mannen poepoe klagen dat ze zo hard moesten werken. Ja, we waren heel tevreden. We hebben een heel mooi jaar achter de rug. We hebben ook een mooie omzetplus gemaakt. Zelfs uh, uitzendkrachten heeft u ingehuurd? Uh, als het moet, dan moeten er uitzendkrachten worden ingehuurd. Hoe komt dat nou dat het in die sector... Uh, nou ja, de meesten zitten toch een beetje in de min. Wat doen zij niet goed? Uh, ik denk dat, uh, dat als je gewoon uh, meubelen wilt verkopen... een kast, een tafel, een bank... Dat is niet meer van deze tijd. Je moet een stuk beleving schetsen. Je moet inspiratie bieden. Je moet kleuradvies kunnen geven. En je ziet ook de voorbeelden in de winkel. We hebben bijvoorbeeld vijf stylisten in onze winkels lopen. die gewoon de hele dag bezig zijn. om die interieurs gewoon zo eigen tijd mogelijk af te stijlen. Goedemorgen. Geen hoeveel jaar jongen, bij ons? 43 jaar bij ons. Geweldig, hè? Kunt u een kast aan mij verkopen? Denkt u dat? Ik kan u een kast verkopen, ja, 100%. Laat u eens een hartstikke mooie kast zien aan mij. Nou, die laat ik zien. Nou, wat ik zelf bijvoorbeeld een hele mooie kast vind... en die kan in heel veel rolkleuren. Wat is dat, een ongelooflijk vieze kleur. Wat is dat, bruin, grijs? Is dit mode? Dit is een schitterende betongrijze kleur. Betongrijs, zegt u? Ja, dit is fantastisch mooi, kijk eens. Hij kan in zwart, hij kan in vele kleuren. Ah, dit vind ik bijvoorbeeld een hele mooie kast. Maar wel voor een wat romantischer interieur. Hoe oh, zou het daarin liggen? Niet romantisch genoeg. Ik denk dat dat het is. Dit zijn de schuifdeuren. Ik hoor steeds meer ellendige berichten... Hè, van uh, het aantal werklozen stijgt, bedrijven failliet. Uh, dat moet u toch zorgen maken. Aan de ene kant wel. Voor de meeste bedrijven is het afgelopen half jaar... een heel moeilijk jaar geweest. Ik denk dat vanaf de zomer... We weer betere tijden tegemoet gaan. Als Nederland kampioen wordt. Dan maak me helemaal geen zorgen. Dan komt er zo'n enorme positieve flow door het land. Als het zover komt gaan we deze betongrijze kast oranje kleuren. Ja, als je hem echt oranje wil maken, tegen die tijd heb ik misschien wel een oranje uitvoering. Dat zei Hans-Jaap Eierkamp van de Woonwinkel in Zutphen. Jeroen Schutteijzer was bij hem op bezoek. Bombardementen ook vandaag weer in de Syrische stad Homs. En daarbij ook weer tientallen doden. Het bezoek van de Russische minister Lavrov gisteren aan Damascus heeft president Assad blijkbaar niet op andere gedachten gebracht. met artillerievuur en raketten bestoken regeringssoldaten... al dagenlang de stad. Een oppositieactivist vertelt tegen CNN... dat er nu iedere vijf minuten minstens vier inslagen zijn. Every five minutes we have at least four explosions. Uh, that cover a whole home city. Uh, for the injured people and uh, for casualties and for these people who we have at this moment more than 60 people were killed. Between them at least five infants. En bij die beschutting van vandaag zouden onder de doden ook zeker vijf kinderen zijn, zegt deze syriër. In Beirut onze correspondent Sander van Hooren Sander, wat kun je nog meer zeggen over de aanvallen vandaag? Concentreert alles zich nog steeds op Homs? Nee, zeker niet. Maar laat ik eerst eens over die vijf infants. Dat zijn meer baby's. Dat zijn namelijk de geluiden dat er op een gegeven moment uh, grote stroomstoringen waren in Homs. Waardoor een ziekenhuis, is het verhaal, uh, zonder elektriciteit kwam te zitten. En daar zijn die vijf uh, baby's aan, aan uh, overleden. Dat is tenminste de geluiden die ik opvang, uh, die uh, ook gaan over wat uh, die man net zei. En dat is dus in Homs. Dan antwoord op je vraag, nee, zeker niet alleen in Roms. Vandaag ook geluiden... Van andere steden waar zware beschietingen plaatsvinden. Een uh, dorpje aan de grens tussen Libanon en Syrië, waar lange tijd een staak het vuren was. tussen uh, de rebellen en het Syrische leger. Ook dat staakt-het-vuren daar schijnt van de baan te zijn. Want ook daar krijg ik nu geluiden dat er weer uh, zware beschietingen plaatsvinden. Dus het lijkt nu over de hele linie eigenlijk al die plaatsen die al lang in opstand waren. of delen van die plaatsen in elk geval waar zware beschietingen op worden uitgevoerd. Dus het bezoek van die minister van Buitenlandse Zaken uit Rusland... heeft eigenlijk helemaal niks opgeleverd, zo te horen. Ja, die nee, is, is bijna een retorische vraag. Hè? Nee, nee, heeft inderdaad weinig opgeleverd. Ja, hooguit dat uh, de Russen hebben gezegd... er moet een einde komen aan het geweld. En kijk, Rusland die, uh, heeft van het weekend ook gezegd... dat ze uh, willen dat beide partijen stoppen. Dus ook heel nadrukkelijk de oppositie. Ja, een van de partijen uh, de, moet dus gedacht hebben... in dit geval de regering een manier om de andere te laten stoppen is door ze ja uit te schakelen. En dat is nu waar het Syrisch leger mee begonnen lijkt te zijn. Ja, nou heeft Turkije voorgesteld om een conferentie te organiseren met Arabische en Westerse landen. Maar wat, wat moeten we dan ons daarbij voorstellen? nu een soort beeld te worden in uh, de uh, internationale gemeenschap... die zich achter de Syrische oppositie schaart. Hè, dus uh, Europese landen, Frankrijk voorop, Rusland uh, dus niet... maar wel Turkije, Arabische Liga. En zo'n conferentie, ja, uh, het voornemen is om hem te houden. En uh, dan zal er heel veel gepraat worden... heel veel mooie en opbeurende woorden voor de oppositie. Maar ik moet de hele tijd denken aan een uh, lid van die Syrische oppositie... die afgelopen weekend al zei... kijk, op het moment dat jullie niet ingrijpen... op het moment dat de Veiligheidsraad niks doet of dan op zijn minst... ...ons onszelf te verdedigen. En ja, dan doelt die oppositie heel nadrukkelijk op uh, no-fly-zones, wapenleveranties, trainingen, humanitaire cordons. Ja, je kunt je er van alles bij voorstellen. Dus dat zal dan toch echt wel moeten zijn waar die conferentie op uitdraait. En dat, dat, dat zullen we dus moeten afwachten of uh, mooie woorden ook leiden tot daden in die zin. En daar hadden we vorige week Frank van Kappen over in de uitzending. Die zei, als je besluit om de oppositie te gaan helpen, dan is de belangrijkste voorwaarde eigenlijk... Dat er ook een hele duidelijke organisatie is in Syrië van de oppositie. Dat we weten wie we moeten steunen, uh, waar ze zitten... wat hun nou ja, logistieke lijnen zijn. Is, is ja. die oppositie er zo duidelijk in Syrië nu? Die... Uh, is er niet. Die wordt wel steeds duidelijker. Daar waar je uh, in het begin zag dat het meer lokaal overgelopen militairen waren die zich aansloten bij demonstranten en dat dat allemaal zich heel lokaal organiseert. zie dus je nu wel wat overkoepelende structuren ontstaan. Maar ik denk dat dat een soort vliegwiel is. Hè? Want waar uh, begin je op het moment dat je een soort korton, uh, uh, een, een, een zone hebt waar mensen naartoe kunnen vluchten. Uh, dan zul je ook zien dat die organisatie gaat heel snel toeneemt. Dus een, een vliegwiel wat uh, dan op gang georganiseerd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 Het lijkt niet waarschijnlijk dat er vanavond al een datum voor een Elsteden-tocht wordt genoemd. Twee rayonhoofden vinden het ijs nog niet dik genoeg. Die zullen, zullen ze vanavond met de andere rayonhoofden bespreken in Leeuwarden. De grootste probleem op de route liggen nog bij Woudsend, Witmarsum en Balk. De A2 tussen Vinkenveen en de tunnel bij Leidse Rijn mag voorlopig niet sneller worden gereden. De verhoging van de maximumsnelheid naar 130 kilometer op die wegen gaat niet door. De Tweede Kamer wil niet dat de snelheid omhoog gaat op wegen waar eerst moet worden geïnvesteerd in maatregelen om de luchtkwaliteit te verbeteren. In de Somalische hoofdstad Mogadishu zijn bij een bomaanslag zeker tien mensen omgekomen. Tientallen anderen raakten gewond. Een zelfmoordterrorist reed met zijn auto vol explosieven het café van een hotel binnen. In dat hotel komen vaak parlementariërs bijeen. En een Nederlandse vrouw van 18 is afgelopen weekend samen met haar reispartner dood aangetroffen in een hostel in Laos. De vrouw verbleef samen met een Australische man van 22 in een hostel voor backpackers. De eigenaar van het hostel had het stel al een paar dagen niet gezien... en schakelde de politie in. Die vond de lichamen van het stel zaterdag in hun kamer. En dat waren de hoofdpunten. Het weer. Hier is Gerrit Hiemstra. Vanavond en vannacht is het grotendeels helder en plaatsen ontstaan mistbanken. Op veel plaatsen gaat het matig vriezen. In Friesland wordt het min 7 à min 8. In het zuidoosten van het land ook strenge vorst, net onder de min 10. Later in de nacht loopt de temperatuur in het noorden van het land langzaam op... omdat er vanuit het noordoosten bewolking binnentrekt en omdat de wind naar het noorden gaat draaien. Morgenochtend neemt de bewolking verder toe... en in de loop van de dag trekt een gebied met wat lichte sneeuw van noordoost naar zuidwest over het land. De hoeveelheden blijven zeer gering. Morgenochtend waait de wind uit het noorden, wordt matig, in het gebied vrij krachtig, windkracht 5. De temperatuur stijgt hierdoor in de noordwestelijke helft van het land naar enkele graden boven nul... In de zuidoostelijke helft blijft het licht vriezen. Morgenmiddag draait de wind weer terug naar het oosten... en dan stroomt er weer koude vrieslucht het land binnen. Morgenavond zit de temperatuur al snel weer op min 7. In de nacht van donderdag op vrijdag gaat het op veel plaatsen streng vriezen. En dat is ook zo in de nacht van vrijdag op zaterdag. Ook zondagochtend hebben we nog matige vorst, maar in de loop van zondag draait de wind naar het westen... en passeert een zwak front. Overdag stijgt de temperatuur dan naar een graad of twee boven nul. ANW-verkeersinformatie. Ah nee, de avondspits verloopt zeker niet zonder problemen. Er staan 28 files. Nou, de grootste problemen die zitten nu op de A7 Duitse grens richting Groningen. Er is een ernstig ongeluk gebeurd. De weg is dicht tussen Scheemda en Noordbroek. U wordt daar lokaal omgeleid. Op de A16 van Breda naar Rotterdam is een ongeluk gebeurd op de parallelbaan bij de Van Brineoordbrug. Er staat 4 kilometer file. Twee rijstroken zijn dicht. Ja, en dan de A50 van Apeldoorn naar Arnhem. Dat is eigenlijk het grootste probleem in deze spits. Er staat tussen de Alfred Hoenderlo en Knoopend Waterberg 10 kilometer fieden. Er ligt daar een gekantelde vrachtwagen met hout en die blokkeert een groot deel van de weg. Er is maar één rijstrook open. Het opruimen gaat tot 10 uh, ja, uur vanavond duren waarschijnlijk. verkeer van Apeldoorn naar Arnhem kan beter omrijden via Ede en Barneveld over de A1, A30 en de A12.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 6 over half 6. Goedemiddag. U luistert naar het NOS Radio 1-journaal op onze website nos.nl. Van uur tot uur de ontwikkelingen in Friesland in een live blog. U heeft het gehoord. Op sommige plekken in Friesland is het ijs dik genoeg. 15 centimeter. In het rayon Witmarsum is het nog niet goed. Het grootste probleem is een wak waar een ijstransplantatie is geweest. Daar is het ijs nog veel te dun. Matthijs van der Wiel test in Witmarsum het ijs. In Witmarsum, ja, als je hier kijkt naar de plekken waar het ijs gescheurd is... met het blote oog, ik zat het in op wel 15 centimeter, meneer van de Wetering. Ja, nou, het komt uit hier uh, op 12 centimeter. Ah, bijna, ja, drie bijna... te weinig. Ja. In Witmarsum dus, plaatsje tussen Bolzwart en Harlingen. Henk van de Wetering is uh, assistent rijonhoofd Wij lopen hier een stukje door het dorp tussen twee bruggen. Je wees net naar rechts, naar die natte plek. Wat was dat? Dat is uh, water, dat komt... Uh... Door die scheuren weer wat uh, het ijs op. En hoe komt dat dat het opeens naar boven komt? Door de, door de druk onder, onder het ijs, dat er wat draaiing van de wind geweest is. Het water onder het ijs heeft last van draaiende wind? Ja, dan komt dat in beweging, dan stuurt het weer een andere kant op. Het gaat eigenlijk een beetje met de wind mee. Zo ja, het, uh, omdat de wind op het ijs drukt, gaat het water daaronder bewegen? Ja, dan pest dat uh, aan alle kanten wat omhoog. Met als gevolg dit soort natte plekken, kan dat kwaad? Nee hoor, dat, dat bevriest vannacht weer. En dan uh, moet er niet te ver op lopen, want dan wordt het alleen maar smaller. Maar, hey. ja, hier waar wij nu lopen is het mooi, zwart, hard. 12 centimeter dus, nog drie te weinig. Het ziet eruit heel stevig. Alleen daar onder de brug, daar heb je ook weer zo'n natte plek. Ja, wat hier ligt, dat is sneeuwijs. Dat is te dun geweest, dat die sneeuw erop viel. En dan wordt dat nat, hè? dan begint dat te zweten. Ja, met als gevolg dat hier maar een baantje is van een kleine meter aan, ja, de, aan anderhal, de zijkant. Ja, anderhalf, twee meter. Daar kunnen geen 16.000 schaatsers langs. Nee, maar ja, wij zitten hier uh, al een heel eind verder op de route, dus dat verspreidt hem allemaal wel aardig. Witmarsum, bij de kerk staat er een standbeeld van Pim uh, Mulier, Mulier moet je zeggen, geloof ik, ja. hè? Pimmelier, een van de Nederlandse sporthelden. Man die in 1890 als eerste, zo wilde het verhaal, hè, ja. de Elfsteden langs reed. Grondlegger van de Elfstedentocht. Ja. Wat zijn voor u de echte zorgpunten hier in, in Witmarsum? Dat is hier uh, dit stuk, van hieruit waar we nu lopen. Vanaf dat bruggetje hier naartoe. Zijn we aangekomen bij het WAK, tussen twee bruggen midden in het dorp. Ja. De ene zit er alsof ze het water in konden. Maar, uh... Ja, we hadden het uh, zaterdag helemaal dicht. Toen zijn uh, al die eenden er toch weer in weten te komen. En uh, alles een beetje, want ja, die zwemmen dan heen en weer. En dan werd het op laatst toch weer uh, veel groter. Een ijstransplantatie is hier dus geweest. Nu ligt het uh, allemaal vast, al die ijsschotsen. Ja. Hoe krijg je het in Vredesnaam ooit weer glad? Ja, dat moeten we allemaal een beetje met uh, allerhande hulpmiddelen om dat vlak zien te krijgen. Is het dik genoeg hier? Is de transplantatie niet niet... geslaagd? N nou, ja, het lijkt er wel op, maar het is uh, nog te dun. Dat is ook nog niet goed dus. Nee, daar waar, die, waar we het laatste ingegooid hebben, dat is uh, het vaste, hij is nu 5 centimeter. Het dorp Witmarsum in het dorp dus, is dus ook nog echt een, een zorgenpunt. Ja, dit is echt uh, het zorgenpunt. U bent uh, assistent, rayonhoofd. Ik weet niet hoe streng de hiërarchie is bij uh, de Elfstedenvereniging. Maar mag je nou mee naar de vergadering, straks in Leeuwarden? Ja, wij gaan er nou met z'n tweeën uh, gaan we daar naartoe. Iedereen moet zeggen eerst hoe het in zijn rayon naartoe ja, uh, ervoor wordt... ligt. Ja, dat wordt dan, elk region uh, wordt dat gevraagd. Ja. Nu dan... nieuw boodschap is, we hebben nog te weinig. Dat zullen de meesten zeggen. Ja, ja. En dan? Ja. Dan komt er een, een wijs besluit. Ja. Of het gaat door, of het gaat niet door. Of we gaan morgen weer vergaderen. En we stellen het uit. We stellen het dan eerst uit, denk ik. Ja. Ja, dus dat is de sorry. meest waarschijnlijke uitkomst. Dat er nog ja, een vergadering omdat komt. Ja, die, uh, die voorspellingen door zijn. Dan, uh, ja, dan uh, we moeten we gewoon nog even wachten. Even wachten. Geduld hebben. Geduld, geduld, geduld. Mathijs van de Wiel was dat vanuit Friesland. Vanaf 1 mei moet je in het zuiden van Nederland een wietpas hebben om een koffieshop te mogen bezoeken. Maar alleen Nederlanders krijgen zo'n pas. De drugstoeristen, de vele drugstoeristen uit het buitenland, moeten dus ergens anders heen. Jeroen de Jager is nog steeds bij een koffieshop in Venlo. Jeroen, waar moeten die dan naartoe, die drugstoeristen? Ja, dat heb ik ze ook gevraagd hier, want ze zijn hier in de rookkamers. Ze zijn hier in uh, Nobody's Place, een koffieshop in Venlo, uh, twee van die rookkamers. Uh, en daar zitten die Duitsers te roken. En die vragen zich ook af. Ze realiseren het zich eigenlijk nog niet dat het per 1 mei echt de einde oefening is. En dat ze hier dus niet meer mogen kopen. Dan zeggen ze ja, misschien in Duitsland illegaal. En anders, uh, ja, de voorspelling is dat er hier in Venlo gewoon een enorme illegale markt gaat ontstaan. Ja, wat vinden zij van de komst van die wietpas? Ja, daar zijn ze niet blij mee. Uh, het bestuur is er niet blij mee. Hier uh, de gemeenteraad van Venlo is er niet blij mee. Maar het is opgelegd. Uh, Kai Jansen is hier gemeenteraadslid van de partij. Haar Jansen, sorry, ik, zei, ik, ik zag de naam Kai ergens zijn. Haar Jansen uh, van de Partij van de Arbeid. Uh, u kunt er niks aan doen? Nee, we kunnen er niks aan doen. Het is uh, opgelegd pandoor door de minister. En dan heb je het nakijken. Dan sta je als lokale overheid in je hemd. En daar, ja, dan wordt dat gewoon over je stad geroepen dat er criminaliteit opgebouwd wordt. Is er eigenlijk over gedebatteerd in de Tweede Kamer? Nee, helaas. Ik roep ook die Tweede Kamerleden op. Zoals Boris van der Ham, Leo Bouwmeester. Dat zijn mensen die nog positief staan hier ten opzichte van het drugsbeleid in Nederland. Ik roep ze op om voor 1, 1 mei snel bij elkaar te komen en te debatteren. Want het is nogal een drastische wijziging van het drugsbeleid in Nederland. Hè? Dat je buitenlanders helemaal niet meer toestaat. Als dat direct in Amsterdam wordt ingevoerd, Ja, wat krijg je dan? Ja, dan wordt een ramp veranderd. Ik wil, het niet, uh, ik wil het niet meemaken. Maar ik denk nadat hier de proef... Uh, want ze starten hier in uh, het zuiden. Als de proef hier gestart is, ze zijn hier een tijdje bezig... dan komen ze er wel achter dat het in Amsterdam uh, niet door kan gaan. Want, want dat levert een ravage op. Wat denkt u dat er hier in Venlo gaat gebeuren... als per 1 e mei de Duitsers hier niet meer mogen kopen? Uh, criminaliteit, uh, illegaliteit, mensen die hier uh, softdrugs uh, komen kopen, cannabis... Die kunnen nergens meer terecht. Die worden opgevangen door uh, runners. Die worden uh, gestuurd naar plekken om uh, daar illegaal uh, hash te kopen. Dat, uh, wij kennen dat in Venlo. Als ik je vertel dat wij 15 jaar geleden hier 220 illegale verkooppunten hadden. om eens wat te noemen. Heel veel drugsrunners. Een en al ellende. Iedere Venlo-naar die weet dat. Dat hadden wij. Wij weten dus wat er voor terugkomt. En ja. daarom hebben we... Want dan heb je de illegaliteit, dan kopen ze softdrugs, maar dan wordt er ook vaak harddrugs aangeboden. Ja, dat is het gevolg daarvan. Hè? Want die harddrugs, die uh, krijgen ze er gratis bij, bij wijze van spreken. Want op het moment dat die drugsrunner illegaal meegaat met uh, die man uit Duitsland of uit België, waar hij ook vandaan komt. En hem illegaal uh, iets gaat verkopen. Die levert hem gelijk uh, nog uh, cocaïne ja. aan of ja. weet ik wat. En dat betekent dus, want we hebben hier bijna geen harddrugs in Venlo, dat dat weer een gevolg is. Ja. Het heeft zoveel nadelige, nadelige gevolgen. Geen debat dus geweest in de Tweede Kamer. Hier in de Raad, die kan niks doen, want het is opgelegd. En dus rest er eigenlijk maar uh, één ding. Als, als dit van tafel uh, gehaald moet worden, dan zal er actie gevoerd moeten worden. Peter Snijder, wat wat voor actie kunt u nog doen als eigenaar hier? Uh, als eigenaar kan ik zelf weinig, uh, weinig, maar landelijk wordt er 20 april in Amsterdam een grote demonstratie uh, georganiseerd tegen dit beleid. En daar zijn ook alle buitenlanders uh, welkom en dat wordt ook in het buitenland geventileerd. Ja, er liggen hier veeltjes ook op de bar. Uh, Amsterdam, wietpas, smoked out, protest, auch für Deutsche. Auch für Deutsche. Want die worden toch in hun vrijheid ook belemmerd op deze manier. En je ziet het hier ook, Lucella en Tim, hier in Nobody's Place. Overal kleine advies, stop de wietpas. Dus misschien dat de komende anderhalve maand langzaam die actie tegen die wietpas op gang gaat komen. Want op 1 mei gaat dat gebeuren. Jeroen de Jager vanuit Venlo, dankjewel. Straks, de omzet in de bouw loopt verder terug. Wij praten zo met voorzitter Elko Brinkman van Bouwend Nederland. Eerst horen we van Wijnands Zwaan bij de AWB waar het vast staat in Nederland. 25 ton hout ligt er op de A50 van Apeldoorn naar Arnhem bij de Afrikaans Schaarsbergen. Dus daar staat het goed vast. De weg is helemaal dicht. Uh, tussen Schaarsbergen en Waterberg. Nou, fieden staat er vanaf Loenen tot aan Schaarsbergen, 12 kilometer. Nou, rij dus uh, vooral om vanaf knooppunt Beekbergen... en dat kan dan via Barneveld en Ede over de A1, A30 en de A12. Het opruimen van de ravage gaat nog tot uh, laat, vanavond laat duren. Nou, het andere probleem in deze spits dat zien we op de A7... Duitse grens richting Groningen. De weg is helemaal dicht bij Scheemda na een ernstig ongeluk. En daar staat voorlopig 2 kilometer fieden. Dit is het NOS Radio 1-journaal. Met Lucella Carrasso en Tim Overdijk. De bouwbedrijven staan te springen om werk. De verwachtingen voor de komende twee jaar zijn alleen niet hoopgevend. Uit cijfers van het Economisch Instituut Bouwnijverheid blijkt dat ook dit jaar de productie daalt met 3,5 procent. Brinkman, voorzitter van Bouwend Nederland. Goedemiddag. Goedemiddag. Als we even kijken naar de werkgelegenheid, hoeveel banen heeft de economische crisis tot nu toe gekost in de bouwsector? 30.000 uh, in de vaste staf van de bouwbedrijven. En daarnaast nog zeker 10.000 zelfstandigen zonder personeel uh, vaak worden ingehuurd. Dus 40.000 uh, manjaren nu al minder. Dat is dramatisch. En dat gaat dus uh, nog verder oplopen, dat aantal dit jaar? Uh, dat moet ik vrezen. Uh, want je merkt dat er zoveel onzekerheid is bij het grote publiek. Je merkt dat de financiering, ook, ook zeker voor starters, ja, bijna onmogelijk is uh, geworden. Iedereen zit in een soort... Ja, uh, angsthazerij bijna, wordt een beeld geschetst uh, dat, dat alle Nederlanders uh, helemaal niet aflossen op hun hypotheek. Dat, dat, dat, dat lijkt mij sterk, maar goed, we moeten die cijfers maar eens uh, een keer wat preciezer onder de loep nemen. En, en uh, ja, wat je dus merkt is dat niemand meer durft te bewegen. En uh, uh, dat is het belangrijkste, dat, dat er nu heel snel helderheid komt uh, in Den Haag, wat wel en wat niet... Uh, want ja, we kunnen natuurlijk zo niet doorgaan. De hele economie leidt daaronder. Want u heeft het over angsthazerij. Uh, u wil graag dat er ziekenhuizen worden gebouwd. Uh, maar dan moet er moet wel geld zijn, scholen. Dan moet er moet ook wel geld zijn in het onderwijs. Er is natuurlijk wel sprake van een economische crisis. Ah, maar u noemt hier voorbeelden. School, een school, een, een ziekenhuis. Er zijn helaas uh, altijd mensen ziek. Er uh, komen gelukkig kindertjes uh, naar school. En daar moeten er dus gewoon goede gebouwen voor zijn. Hetzelfde geld voor het onderhoud van, van de rioleringen, van de wegen, van het spoor. Ja, dat, dat is allemaal normaal, omdat er uh, verkeer is en dat er gebruik van wordt uh, gemaakt. Ja, en, en daar is wel geld op... voor nodig natuurlijk. Jawel, maar dat is, dat is op zichzelf natuurlijk een keuze uh, waar je het aan geeft. Maar je kunt niet zeggen... He, zoals in de woningbouw wel eens wordt gezegd, ja, er hoeven geen woningen meer bij te komen, want er staan woningen leeg. Ja, dat is in, in Oost-Groningen en in Zuid-Limburg, maar gemiddeld gesproken geldt ook voor de woningbouw, dat er heel veel mensen nu lang op de wachtlijst staan. Als je recht hebt op een woningcorporatiewoning, dan moet je 12, 13 jaar op de wachtlijst staan. Dat is natuurlijk niet iets wat je de mensen jaar in jaar uit kunt blijven vertellen. En dat we daar met elkaar iets meer voor over moeten hebben, ja, dat is ook zichzelf helder, dat je dat af moet lossen. Als je een nieuwe hypotheek sluit, dan kan je ze er zelf ook iets bij je voorstellen. Maar ja, iedereen zit op iedereen te wachten eigenlijk. En dat helpt ons alleen maar verder de in. Nou, we hebben het nog niet gehad over kantoorpanden, want daar hebben we natuurlijk ruim genoeg van. En dat is ook iets waar de bouwsector natuurlijk heel veel geld aan heeft verdiend de afgelopen jaren. Die panden zijn altijd gebouwd op verzoek van iemand die daar zijn fabriek in had. Of die zijn werkplaats of zijn kantoor. Wat je nu ziet is dat geleidelijk aan een verandering in de economie is, waardoor er minder behoefte is aan een kantoor. Hè? Dat, dat weten we ook wel, dat mensen zeggen, nou ja, al dat gestudeerd met managers die dikke rapporten zitten te schrijven en te, en te lezen. Ik zeg het al een beetje populistisch, maar er is een verandering van de behoefte aan, aan kantoren. Maar het is niet zo dat het in het hele land geldt. Er zijn nog plekken waar echt behoefte is aan nieuwe kantoren die ook energievriendelijk zijn. En sommige kantoren kun je ombouwen. En sommige moet je inderdaad afbreken. Nu heeft het kabinet natuurlijk wel uh, tijdelijke maatregelen genomen. Hè? Lage overdrachtsbelasting, verhoging van de hypotheekgarantie. Uh, vindt u dat dan niet voldoende als ik u zo hoor? Dat zijn verstandige maatregelen. Ik, ik zou ook hopen dat die blijven. Uh, omdat die in ieder geval een soort bodem uh, in de markt uh, leggen. Tegelijkertijd ja, als mensen zo angstig zijn en, en ook niet aan geld kunnen, uh, kunnen komen uh, bij de bank. Ja, dan, uh, dan hebben we niet voldoende aan die maatregelen. Nee, En wat moet er dan gebeuren? Welke maatregel stelt u voor? Zekerheid. De hele discussie over de, de, de aflossing op je hypotheek nogmaals. Als je nu naar de bank gaat, dan moet je een stukje eigen geld meenemen. En dan moet je ook in ieder geval verplicht daarop aflossen. Dat is op zichzelf een maatregel die begrijpelijk is. Maar ja, de vraag is, geldt dat nu bijvoorbeeld ook voor mensen die een heel goed vooruitzichten hebben op een, op een baan die bijvoorbeeld waar de een in de zorg en de ander bij de politie werkt. Of uh, ze zijn allebei zelfstandigen met een goed inkomensvooruitzicht. Ja, moet je die nu op een soort minimum leennorm brengen? Ja, dat zijn dingen die allemaal de beweging in die markt, de doorstroming, heel erg tegenhouden. Goed, dus dat is een oproep van u aan het uh, kabinet. Meneer Brinkman, ik dank u wel. Graag gedaan. Goedemiddag. Goedemiddag. Een mijlpaal voor de Russen. Voor het eerst hebben Russische wetenschappers met een hele grote boer. het grootste ijsmeer van Antarctica bereikt. Het meer ligt al zo'n 20 miljoen jaar diep onder het ijs verborgen. Polair meteoroloog, verbonden aan de Universiteit Utrecht, Michiel van den Broeke. Goedemiddag. Goedemiddag. Ik weet niet of Antarctica een rajonhoofd is, maar hoe dik was het ijs daar? Ha, op Antarctica is het ijs wel dik genoeg, namelijk op deze plek 3,8 kilometer. 3,8 kilometer. Hoe ga je daar doorheen? Met een uh, mechanische boor. Het is een soort appelboor die uh, zich een weg baant door het ijs. En daar ben je wel een paar maanden mee bezig. Maar dan heb je een mooi rond gat. En dat, je, dat vul je dan vervolgens met een uh, vloeistof die het gat ook openhoudt. Want anders drukt het ijs dat gat weer uh, dicht. Is dat zo moeilijk dat het zo lang heeft geduurd? Ja, dat is een hele aparte technologie die daarvoor nodig is. En de Russen die zijn daar al uh, decennia geleden mee begonnen om dat gat daar te boren. En toen zijn ze enkele honderden meters boven het meer gestopt. Omdat ze het meer niet wilden verontreinigen. En nu hebben ze een techniek ontwikkeld om dat meer aan te boren zonder dat ze het vervuilen. Uh, wat onderscheidt zich dan in die techniek? Nou, ze hebben berekend dat de druk in dat meer hoog genoeg is. om uh, Op het moment dat ze er zeg maar doorheen boren, door het plafond van het meer heen boren. Dat het water in plaats van de vloeistof in het boorgat het meer instroomt. ...stroomt het water uit het meer het boorgat in. Dus een beetje omhoog oh ja. en daar bevriest het dan weer. Dus dat zorgt er dan voor dat er een soort van prop van ijs komt... ...die uh, voorkomt dat de boorvloeistof het meer instroomt. En dan ben je in dat meer uh, heel lang verborgen geweest onder het ijs. En dan? Waarom willen wetenschappers daar zo graag bij komen? Ja, het is natuurlijk een unieke uh, omgeving waar uh, miljoenen jaren uh, geen uh, verstoring heeft plaatsgevonden... En de sedimenten op de bodem van dat meer, ja, die zijn dus ook al miljoenen jaren oud. En je wilt graag weten of dat uh, misschien uh, iets uh, zegt over het klimaat. Het klimaat uh, van miljoenen jaren geleden. Uh, hoe de Antarctische IJskap zich heeft gevormd. En wellicht of er ook leven is wat onder die omstandigheden kan overleven. Ja, dus wat, er zijn wat, heel veel verschillende toepassingen. Wat voor ideeën bestaat erover? Wat voor leven is er in dit soort ijskoude meren? Waarschijnlijk niet, maar uh, je kunt het niet uitsluiten. Dus uh, dat is een van de redenen waarom je het natuurlijk ook niet wilt vervuilen. Je wilt niet het risico lopen dat je moderne materiaal in dat meer brengt. Zodat je zeker weet dat alles wat je eruit haalt, dat dat ook echt in het meer heeft gezeten. En hebben de Russen daar geboord? Welke wetenschappers gaan daar nu kijken? De Russen. Zij de Russen. hebben dit echt als een Russisch project uh, hebben ze net, uh, gepresenteerd en zo hebben ze het ook gehouden. Ja. Er zijn meerdere groepen op dit moment bezig met het aanboren van uh, dit soort meren op Antarctica. Maar de Russen die, uh, zijn daar al sinds de jaren 50 actief. En uh, die zijn nu als eerste dus erin geslaagd om, uh, om dat meer aan te boren. Dit is tevens het grootste subglaciale meer op Antarctica. Er zijn er honderden. Tot nu toe zijn er 350 gevonden. Maar dit is het grootste. Heeft het een naam? Leek Wostok. Leek Wostok. En wanneer komen de eerste resultaten, is uw verwachting? Nou, de, het zomerseizoen is nu zo'n een beetje afgelopen op het plateau van Antarctica. Je moet uh, weten dat dit de koudste plek op aarde is. Dus de laagste temperatuur die ooit op aarde is gemeten is dus min 89 graden. Is ook hier uh, gemeten, bij Lake Vostok. dus. En uh, dat betekent dat de temperatuur op dit moment alweer aan het zakken is naar min 40, min 50 graden. Dus de rusten die zullen weer uh, terug naar hun vaderland moeten voor de winter. En uh, ze keren in december weer terug. En dan kijken ze of uh, datgene wat ze dus hebben voorspeld... Dat zich een ijsprop heeft gevormd. Daadwerkelijk is gebeurd. En dan zullen ze die ijsprop voor een gedeelte uitboren. en naar het oppervlak transporteren. En dan kunnen ze gaan analyseren. Dus daar moeten we nog een jaartje geduld voor hebben. Ach, jammer. Nou, wachten we daarop. Ik dank u hartelijk, Michiel van den Broeke. van de Universiteit Utrecht. Graag gedaan. Het NOS Radio 1 Journal Media Overzicht. De Elfstedentocht is anders dan je zou denken geen trending topic op Twitter. De term Friesland wel. Bovenaan de lijst met meest besproken onderwerpen stond vanmiddag NK Marathon. En zanger Daniel Loewes schrijft... Daar waar nu het NK Marathon is, stond ooit midden op de vlakte de boerderij van mijn opa. Op de wieken voor die boerderij leerde ik schaatsen. Op Radio 2 mocht hij uitleggen wat een wieken is. Een wieken, dat zit net tussen een kanaal en een sloot in, zeg maar. En daar heb jij leren schaatsen? Ja, van mijn neef Marco. En, en hoe zag het landschap er toen uit? Mijn opa die was er in 1927 gekomen. Er was een, grote, een nieuwe vlakte met landbouwgrond. En die heeft daar een grote boerderij gebouwd. En daar was het heel mooi. Dan zag je alleen maar horizon. Ook NRC heeft het over het plan van minister Schippers om ziekenhuizen winst te laten uitkeren. Zij wil dat de ziekenhuizen private investeerders aantrekken. Pensioenfonds PGGM is enthousiast. Een topman noemt de vernieuwing van Schippers broodnodig voor innovaties in de zorg. Een hoogleraar corporate finance is bang dat ziekenhuizen daardoor zoveel mogelijk lucratieve behandelingen gaan doen. Want die willen natuurlijk veel omzet. Volgens hem is de premiebetaler uiteindelijk duurder uit. Um, een van de best bekeken filmpjes op nos.nl, moest even kijken, gaat over een Indiase deelstaat waar drie ministers zijn opgestapt, omdat ze tijdens een vergadering naar porno zouden hebben gekeken. Een tv-zender in India heeft beelden van de ministers die een telefoon doorgeven met daarop een funzig filmpje. Het is het gesprek van de dag in India. De resignaties van drie ministers, die waren op camera te zien aan het kijken en in de state assembly. Het uh, moet niet hebben gebeurd in een werkplek en het uh, zendt een heel verkeerd signaal. Volgens de ministers keken ze naar een nieuwsverhaal over een verkrachting. Ze kregen zoveel kritiek dat ze toch maar zijn opgestapt. Oud-burgemeester Denis van Moerdijk heeft voor het eerst gereageerd op de nasleep van de brand na zijn vertrek. Hij heeft forse kritiek op de rol van de media, meldt Omroep Brabant. Als voorbeeld noemt hij een uitspraak die hij deed op de avond van de brand bij Chemiepak. Hij liet weten dat de brandweer tot dan toe geen gevaarlijke stoffen had gemeten. De pers meldde even later dat er geen gevaarlijke stoffen waren. Volgens de oud-burgemeester is dat een wezenlijk verschil. Alle Duitse media hebben het over bondspresident Wolff, die opnieuw in opspraak is gekomen. Wieder neue Vorwürfe gegen Bundespräsident Christian Wolf. Und wieder geht es um einen Urlaub... der von einem Unternehmerfreund bezahlt worden sein soll. De bondspresident zou dus opnieuw vakantie hebben gevierd... op kosten van een zakenrelatie. Deze keer op het Duitse eiland Sielt, op kosten van een filmproducent. Die kreeg als dank een mooie klus van de overheid. Het parool heeft een slimme manier gevonden... om bijna de hele voorpagina te vullen met de Elfstedentocht. Klagen over andere media die verslag doen van de Elfstedekoort. De krant heeft allerlei foto's geplaatst van tv-verslaggevers op het ijs. Volgens het parool hebben de publieke omroep, RTL 4 en SBS 6... hun programmering omgegooid... zodat ze vanavond live kunnen overschakelen naar een verslaggever. Voor die ene vraag: hoe is de stemming in Friesland? Ik sluit niet uit dat wij dat na zes ook nog even doen. We zullen hem anders formuleren. De krant vraagt zich af... Of de tv-zenders de Elfstedentocht alleen maar volgen... of dat ze die mede hebben veroorzaakt. Een beetje flauw, want het parool komt zelf verderop... met nog eens twee hele pagina's over de Elfstedentocht. En het zeer populaire Twitter-account Elfstedentocht2012 meldt... info uit provinciehuis Friesland. Commissaris van de Koningin heeft uitnodigingen laten drukken... voor Elfstedentocht op zaterdag. Nou, laten we het maar afwachten, toch, Tim? Na zessen zijn we terug. Dan schakelen we met onze verslaggever in Leeuwarden... die voor de deur staat... Bij, uh, waar is het eigenlijk, die in Leeuwarden? Maar het is in... We gaan even horen waar dat zo is. We zoeken De het uit. De deur van wat het is na Tot. zes uur. Tot zo.